Het Matrassengraf, een hoorspel naar het gelijknamige boek van Martin van Amerongen in de bewerking van Mark Lohman. Regie Marlies Cordia. 1844 Ik ben voor driekwart blind en kan nauwelijks mijn eigen handschrift meer lezen. 1845 De toestand van mijn ogen verslechtert nog steeds zijn inmiddels verlamd. Ik kan alleen nog iets zien als ik met mijn linkerhand mijn rechter ooglid omhoog schuif. 1847 Een Hongaarse charlatan voorspelde mij spoedig herstel. Ik geloofde hem. Zijn tovertincturen hebben mij echter van mijn laatste krachten beroofd. Zelfs als ik niet spoedig dood ga, heeft het leven weinig zin meer. Mijn lippen zijn verlamd, evenals mijn voeten, mijn slokdarm en mijn uitscheidingskanalen. Ik kan kouwen, nog kakken en word als een vogeltje gevoerd. Dit leven zonder leven is ondraaglijk. 48. De laatste drie maanden heb ik meer kwellingen ondergaan dan de Spaanse inquisitie had kunnen bedenken. Dit op sterven na dood zijn vraagt zoveel karaktersterkte. Gruwelijke karaktersterkte. De materiële omstandigheden hebben zich echter verbeterd. Ik heb een andere woning betrokken die mij beter bevalt dan de vorige. Ze is alleen wat klein, zodat ik noodgedwongen getuige ben van al het huishoudelijk spektakel. Zoals bijvoorbeeld de discussie die mijn vrouw op dit ogenblik met de kokin voert. Mijn nieuwe adres is Rue d'Amsterdam, nummer 50, Parijs. Getekend Heinrich Heine. 1848. Parijs is in revolutie. De burgerkoning is van het toneel verdwenen. De stad is onrustig. Wie er niets te zoeken heeft, kan er beter wegblijven. Ik ben gebleven. Mijn goede Heine is ernstig ziek. Dag, Madame Lewald. Dag, mevrouw Heine. Hoe maakt u het? Ik? Goed, dank u. Mijn Henri zal blij zijn nu te zien. Schikt het? Altijd. Mijn Henri ontvangt altijd bezoek, zelfs als de dokter hem onderzoekt. Mijn kleine dikkertje. Wie is daar? Madame Lewald. Laat hem binnen, niet meteen. Mevrouw Lewald, komt u alsjeblieft hier. Dag, meneer Heine. Kom binnen, gaat u zitten. Mijn kleine dikkerdje biedt mevrouw eens iets te drinken aan. Doet u geen moeite, ik kan niet lang blijven dit keer. Oh, dat spijt me. Wat is het onrustig in de stad, hè? Mijn god, wat moet ik er in uw ogen beroerd uitzien, mevrouw Lewald. Ik heb de laatste dagen zo verschrikkelijk veel pijn gehad... dat er geen sprake van kan zijn toilet te maken. Mijn zenuwen verdragen geen enkele prikkeling. U mag me wegsturen als ik u te veel vermoeien. Nee, nee, nee, blijf alsjeblieft. Dat is goed voor me. Daar knap ik van op. Ik, uh, ik heb me met opzet niet schriftelijk bij u gemeld. Ik wilde u de moeite van een antwoord te moeten schrijven besparen. <lacht> u heeft hem de moeite van het schrijven willen besparen? Ja. Madame Leerwoud, hij doet niet anders. Gisteren nog heeft u urenlang voor de Algemene Zeitung geschreven. Geschreven? Wel, nee. Ik kan niet meer schrijven. De censuur heeft me in de steek gelaten. Ik ben mijn hele leven gecensureerd. Hoe kan ik zonder censuur werken? Als ik vroeger iets doms schreef, dacht ik... Maak je geen zorgen, Heine. De censuur zal het ongetwijfeld schrappen of corrigeren. Maar nu... Ik ben hoogst ongelukkig. Rustig, Henri. En hoe gaat het met u? Dank u. Ik ben blij dat u er bent. Ik ook. Hoe vindt u mij... Liggend in mijn matrassengraaf. Uw wat? Zijn matrassengraaf. Zo noemt hij dat. Mijn matrassengraaf. Een graf zonder rust. Een dood zonder de privileges van de doden. Die hoeven geen geld uit te geven en geen brieven te schrijven. Laat staan boeken. Is het zo erg? Ja. Ik moet schrijven. De revolutie heeft mijn pakketjes aandelen waardeloos gemaakt. Springt niemand u bij? Uw familie? Mijn neef Karl pleegt via het familiekapitaal in noodverkerende stamgenoten te ondersteunen. En? Hij is minder genereus dan ik me zou wensen. Mijn man zegt altijd dat zijn neef een goed hart heeft. Maar dat tussen diens hart en diens portefeuille geen spoorverbinding is. hè, He, Henri? Ja, dat pleeg ik te zeggen. Als u hulp nodig heeft. Oh, nee, nee, dank u. Ik red me wel. U helpt me veel meer met te vertellen hoe het in de wereld toegaat. 1849 Ik ben bij Heine geweest. Hij is nu geheel van land. Hij wordt als een kind gedragen. Hij heeft een korte baard laten staan. Niet uit ijdelheid, maar omdat zijn overgeïrriteerde huid de aanraking van het schermis diep in verdraagt. Zijn levenskracht heeft zich zo te zeggen in zijn hersenen geconcentreerd. Hij bestaat voornamelijk uit een functionerend brein dat op een dode romp is geplaatst. Het ergste is, mijn beste Meisner, dat mijn rechterhand begint af te sterven. Ik kan niet meer zelf schrijven. Ik dicteer alles. Dat is inderdaad een romp. Ik ben thans niets meer dan een arme, doodzieke jood. Een uitgeteerd hoopje ellende. Een ongelukkig mens. Maar waar leidt u dan aan? Heeft niemand u dat verteld? Ik heb geruchten gehoord. Welke? Men zegt zoveel. Zeggen ze dat hij net en ondergaat aan zijn iederlijk gedrag? Ja. Kijk. Het is allemaal de schuld van dit kleine lichaamsdeel. Terwijl ik het toch mijn leven lang heb vertroeteld. Ondank is wereldsloom. Weet u het zeker? In Holland noemen ze het de Franse ziekte. En hier lig ik in Parijs, in de Rue d'Amsterdam en sterf eraan. Dat is erg. Drie kwart van de bevolking sterft eraan, dus waarom ik niet? Maar u bent niet krankzinnig. Krankzinnigheid is toch een kenmerk van die ziekte? Daarin ben ik dan de uitzondering. Trouwens, wie zal zeggen wat krankzinnigheid is? Veel van mijn critici zullen het wat dat betreft niet met u eens zijn. Weet u... Ik zou er voortijdig een einde aan maken als mijn Mathilde er niet was. Ik leef omwille van mijn kleine dikkertje. Maar altijd en eeuwig in bed. En dat moet erg zijn. Het is om waanzinnig van te worden. Hoort u dat? Dat komt van beneden. En als het niet van beneden komt, dan komt het van je naast. Ik word er gek van. Overal zijn jonge dochters die piano spelen. Een etude van Karl Czerny, zou te horen. Ze spelen altijd Czerny. Kunt u zich dat voorstellen? Altijd maar weer Czerny. Het is al vreselijk als je gezond bent. Ja, ik verdraag het niet. Ik verdraag niets. Alleen mijn vrouw. Als ze niet te luid kakelt, tenminste. Als u wilt dat ik ga, moet u het zeggen. Nee, nee, blijf. Ik vind het prettig om bezoek te krijgen. Anders voor ik. Krijgt u veel bezoek? Ja, ja, ja. Ik heb vrienden. En verder komt zo ongeveer iedereen die Parijs aan doet mij opzoeken. Ik ben onderdeel van de bezienswaardigheden tocht langs de monumenten. De Notre Dame, het Louvre, Versailles, Heine. Afschuwelijk. Ik vind het niet erg. Wat is er anders? Een kat, een papegaai, mijn vrouw, haar gezelschapsdame en mijn verzorgster. Allemaal vrouwen? Ja, vrouwen hebben mijn lot bepaald. Eerst heb ik ze bezongen. Toen hebben ze mijn gedichten bewonderd. En nu helpen ze mij in het graf. Is het niet wonderlijk? Aha, mijn kleine lieve dikkertje. Ik dacht dat u wel een kopje thee lust, monsieur Meisner. Graag, mevrouw Heine. Kom even bij ons zitten. Even dan. Mijn vrouw en ik leven in de meest volmaakte harmonie, mijn beste Meisner. Dat wil zeggen, ik geef haar in alles haar zin. Ah, oké. Ik zal haar na mijn dood mijn hele bezit nalaten. Zij het onder één voorwaarde. En die is... ...dat ze zo spoedig mogelijk hertrouwt. Wat een bizarre gedachte. Ja. Jij moet weer een man nemen. Waarom dan, Henri? Dan zal het tenminste één mens op de wereld zijn... ...die enige malen daags mijn heen gaan betreurt. Wie? Hij of ik? Op je ellendige piano. Ik heb de juffrouw beneden gevraagd of zij de oefeningen wilde beperken. Oh, grap. doe bist als paradies voor Peubelschooi het zaag te horen. Tot is het koet, toch best die moeder het ons niet geboren. Weet u, mijn rest is slechts twee trooslessen die alle twee liefkozend kozen mijn bed zitten, een Franse huisvrouw en de Duitse muze. Kom, Henri, drink je thee. Mijn vrouw verplicht mij met een exemplarische liefde. En ondanks het feit dat zij haar jonge leven heeft gekoppeld aan een kadaver. Alleen een Franse is tot een dergelijke liefde in staat. Duitse vrouwen zouden het ook kunnen. Oh, nee. De meeste Duitse vrouwen denken dat ze aan alle eisen hebben voldaan... als ze onze sokken hebben gestopt en de soep hebben bereid. Ik ga... Waarheen? Wandelen. Goed. Tot ziens, monsieur Meisner. Het was mijn genoegen, mevrouw hengen. Er zijn mensen die vinden dat mijn dikkertje te veel wandelt. Oh ja? Ja. Ach, een zekere tolerantie mijnerzijds is het minste wat het recht op heeft. Ik heb haar niet veel meer te bieden als man en echtgenoot. Denkt u dat ze.? Nee. Mijn vrouw wandelt. Misschien werpt zij blikken om zich heen, maar ze wandelt. Meer niet. Bent u nooit bang dat ze u verlaat? Waarom dacht u anders dat ik zoveel mogelijk geld in mijn matrassengraf probeer te slepen? Geen idee. Uit joodse schraapzucht? Nee. Ik probeer haar onstilbare honger naar jurkjes en strikjes te bevredigen. En lukt dat? Ik doe mijn best. Wat kan ik anders doen? Ik moet nu alles overlaten aan het noodlot en aan de goede God. Hoe kan ik doodziek als ik ben nog concurreren met een half miljoen andere mannen? De goede God? Ik vind troost in de Bijbel. U? Troost in de Bijbel? De Bijbel is de welvoorziene huisapotheek der mensheid. Schaam u. U, de beroemde atheïst. Probeert u mij te begrijpen. Sterf toch zoals u geleefd heeft. Wilt u dat men straks beweert dat u als renegaat in, in de groeven bent afgedaald? Twee dingen, beste meisner. Allereerst, men beweert van alles over mij, waar of niet waar. Men is alleen geïnteresseerd in hoe de grote Heine sterft. Het kan ze niet schelen hoe ik, Heinrich Heine, hier aan mijn eind kom. Misschien heeft u gelijk. <laughs> Natuurlijk heb ik gelijk. En het tweede? Het tweede? Ah, ja. Als je beroofd bent van je gezondheid... Je psychische stabiliteit, van geld naar genegenheid. Dan leiden alle wegen onafwendbaar in de richting van Jehovah. 1849 Een bezoeker van Heine moet even moedig zijn als de patiënt zelf. Toen ik de laatste keer bij hem was, was hij net behandeld met het brandijzer. Dit onzalige werktuig en de bijbehorende zwachtels... Lage branderig gerokend in de voorkamer. Zijn gekleurde verpleegster Catherine stelde mij op de hoogte van deze vorm van curering, waarna ik mij terug wilde trekken. Maar ondanks de vreselijke pijnen die deze medicinale ingreep had veroorzaakt, stond de ziekte erop dat ik hem gezelschap bleef houden. Ik hou ervan om te converseren. Goed dan, maar niet te lang. Catherine heeft gezegd dat u moet rusten. Catherine, Catherine. Ze zorgt goed voor me. Hmm. Ze irriteert me. Ze eet veel, heeft een zwarte huidskleur en ze is traag. Daarbij kost ze me 150 francs per maand. Let wel, 5 francs per dag. Ze is het waard. Ach, laten we niet over geld praten. Vertelt u mij liever over de laatste tentoonstellingen en concerten. Dat u ondanks alles daar nog zo veel belangstelling voor hebt. U bent zo verbazend levenslustig. Ja, nogal macabre, nietwaar? Tegen de achtergrond van mijn ziekte gezien. Je zou mijn merkwaardige levenslust kunnen vergelijken met een fragile non die door oude kloostergangen waart. Ik dwaal door de ruïnes van mijn existentie. Hm. Waarom gebruikt u een zo huiveringwekkende beeldspraak? U hebt altijd zoveel gezondheidendom gedemonstreerd, dat de goden een dichter zoals u eigenlijk tot de laatste snik een leven vol vreugde moeten garanderen. En dat doen ze niet. Jehova doet het niet. Dat moet iets betekenen. Geen god had een dichter aangedaan wat de oude Jehova mij nu aandoet. Zelfs de lippen waarmee ik altijd met zoveel graagte kuste, zijn grotendeels gevoelloos. Niettemin zal ik u ondanks mijn handicap kussen, als u tenminste niet bang bent voor besmetting. Nee. Voelt u dat? Ja, u bent gelukkig. En verbaasd? U te horen praten over de oude Jehovah. Ach. Nu, bij geen uur meer voorbij gaat zonder dat ik aan mijn dood denk, voer ik ernstige gesprekken met Jehova. En hij heeft tegen mij gezegd: U mag elke leer aanhangen die u wilt, lieber herdokter. Dokter. Het republikeinisme, het socialisme, maar niet het atheïsme. En u vindt troost in het geloof? In deze toestand is het mij een zegen dat er in de hemel iemand is die ik zo vaak ik maar wil kan lastigvallen met mijn jammerklachten. Ik begrijp het. Met name s'nachts. Als mijn Mathilde zich te rusten heeft begeven, dan dank ik God dat ik in die uren niet alleen ben. Slaapt u nog steeds zo slecht? Dan kan ik bidden en drenzen zoveel ik maar wil zonder me te hoeven generen. Ik kan mijn hele hart uitstorten voor de Allerhoogste. Mijn hele hart, begrijpt u? Ja. Ik ben overigens geen vrome kwezelaar geworden. Dat doet me genoegen. Maar dat betekent niet dat ik van plan ben om op een onverantwoordelijke wijze met de goede God om te springen. Net als tegen mensen wil ik me tegenover God zo eerlijk mogelijk opstellen. Hoe denkt u dat te doen? Oh, ik heb bijvoorbeeld alle gedichten die mij uit mijn vroegere godslasterlijke periode waren overgebleven, één voor één verbrand. Wat verschrikkelijk! De ongepubliceerde, natuurlijk. De gedrukte zal hij mij maar moeten vergeven. Hoe kon u? Ik wist niet meer of ik een held of een waanzinnige was toen ik de vlammen hoorde knisperen. En naast mij klonk de stem van Mephistopheles, die mij toefluisterde. De goede God in de hemel zal je voor dit alles veel genereuzer honoreren dan de uitgeverij Julius Kampen in Hamburg, mijn lieve herr dokter, veel genereuzer. <lacht> Misschien was het de eerste uiting van de krankzinnigheid die bij mijn ziekte hoort. Ik weet wat u komt doen, beste Meisner. U komt afscheid nemen. Laten we het kort houden. Elk afscheid is een aanslag op mijn gemoedsrust. We zien elkaar terug. Dat betwijfel ik. Ik heb al te lang in het voorportaal van de dood verkeerd. Meneer, het is zover. Meneer. Ah, dag meneer Meisner. Juffrouw. Tijd om het bed te verschonen, meneer. Ik heb nu bezoek. Kan het straks niet. U heeft altijd wat. En straks komt de stoffeerder voor de nieuwe overtrek van de leunstoel. Geldverspilling. Niemand gebruikt die stoel. Meneer Meisner zit er nu in. Laat hem dan blijven zitten. Nu moet u meewerken, anders zal ik u nog pijn doen. Ach, meneer Meisner, zou u even in de andere kamer willen wachten? Maar natuurlijk. Nee, ik blijf. Als je fucker erin geen bezwaar heeft. Uh, nee, maar dan moet u wel even ergens anders gaan zitten. Die stoel is de enige waarin meneer Heine kan zitten. Zo, sla armen om me heen. Daar gaan we. Zo gaat het altijd. Ze doet alles om mijn gast weg te jagen. En u doet altijd alles om mijn gemoedsrust te verstoren. Hoe dan? Door op te staan dat ze overal bij zijn, bijvoorbeeld. Zo. Vroeger vond ik het prettig als ik een tijdje in een leunstoel kon zitten. Maar nu verlang ik alweer naar bed terug. Ik zal vlug voor het maken, meneer. Hoe gaat het? Ach... Ik heb de vertroostingen van het geloof. Opium. Opium is mijn geloof. Bij wie heb ik nou kort geleden iets dergelijks gelezen? Bij mijn jonge vriend Marx waarschijnlijk. Ja. Hij heeft die beeldspraak van mij geleend. Het is overigens een oudje, van zeker tien jaar terug. Gebruikt u veel opium? Het is het enige middel tegen mijn pijn. Als er iets van die grijze substantie in mijn brandwonden wordt gestrooid... dan wordt de pijn onmiddellijk minder... En wat is het verband met het geloof? Het geloof fungeert als een vergelijkbaar rustgevend fenomeen. Er is meer verwantschap tussen die twee dan de meeste mensen denken. Maar ik vervel u. Oh, nee. het is goed u te horen, zolang het nog kan. <laughs> Waarheen gaat de reis? Naar Italië. Ah, Italië. Ik wou dat ik kon reizen. Dan zou ik naar de grote heidevelden rond Linnenburg gaan, kent u die streek. Ja, Alles bevalt me daar. De mensen, de natuur, de vrouwen, alles. En Holland. Dat zou ik ook terug willen zien. Maar ik stel me tevreden met hier te liggen in de Groeid Amsterdam. Ja, soms verbaast mijn eigen toestand me. Hoezo? Ik crepeer als een hond en hang aan het leven als een kat. Klaar. Meneer? Komt u maar. Voorzichtig. Zo... Zo ziet u, beste Meisner. Zelfs in Parijs word ik op handen gedragen. Zo. Ligt u goed? Ik lig nooit goed. Elke beweging doet pijn. Is dit de houding die het minste pijn doet? Nee, weet ik niet. Als u het wel weet en u wilt verliegen, dan belt u maar. Dag, meneer Meisner. Dag, juffrouw Katrien. Tang. Ik zou me graag op Duitse bodem willen bevinden. Al was het maar om te sterven. Is dat dan niet mogelijk? Het zou wel kunnen. Maar daar is een speciaal geconstrueerd karos voor nodig. Dat zou heel veel geld kosten. En uiteindelijk is het postpakket de portokosten niet meer waard. Ja, als u het echt wilt, valt het te regelen. Ik zou graag willen. Nou dan? Maar wat moet mijn vrouw daar beginnen? Het is treurig. Ik ben hier zonder vaderland en zij het daar zijn. Maar misschien is het daar een arts. Ik weet dat het met mij gedaan is. Ach, wat zal ik geprezen worden als ik eenmaal dood ben. De rotte appels waarmee men mij vroeger placht te bekogelen... zullen vervangen worden door bloemen en lauwekransen. Maar nu moet u gaan. Ik moet rusten. Vaarwel, Heine. Het gaat u goed, mijn vriend. En dank u wel. Dank voor alle uren die je aan mijn bed hebt willen doorbrengen. Vanaf nu zal ik andermaal nogal eenzaam zijn. Niet zo somber. Vaarwel. mogen het eindeloze afscheidslied van de zwaan uit de Ruud Amsterdam u niet al te zeer verveeld hebben. 1851. Ik ben van Hamburg naar Parijs gereisd om te zien hoe het met Heine gaat. Toen ik in de Ruud Amsterdam arriveerde, was hij zo ziek... dat het dienstmeisje mij eerst niet binnen wilde laten. Pas toen ik mijn kaartje had overhandigd, verwelkomde men mij hartelijk. Heine zelf was zwak, maar blij me te zien. Toen ik de ziekenkamer binnenkwam, schoof de dichter met zijn linkerhand... zijn rechter ooglid omhoog, om mij te kunnen zien. Wel... Dat is braaf van je. Dat is braaf, mijn beste Kampen. Dat je je eindelijk eens de moeite getroost hebt... om mij in bezoek te brengen. Mijn beste Heine, hoe maak je het? Slecht. Maar veel beter nu jij er bent. Kom je regelrecht uit Hamburg? Ja. Hoe gaat het ermee? Dank je, goed. En mijn moeder? Hoe gaat het met mijn moeder? Ik heb een brief van haar bij me. Oh. Die moet je me straks maar voorlezen. Mathilde, kijk eens wie hier is. Ik heb monsieur Kamp al begroet. Ben je niet blij dat hij er is? Ja, Bied meneer Kamp iets te drinken aan, mijn kleine. Wilt u iets gebruiken? Een kopje thee graag, als het niet te veel moeite is. Natuurlijk niet. Kom je alleen uit vriendschap? Of ook om zakelijke redenen? Uit beide... Hoe lang blijf je? Een week. Beloof me dat je me iedere dag komt opzoeken. Natuurlijk. Mooi. Mooi. Vertel me dan nu eerst wat de zakelijke redenen van je komst zijn. Nou, ik dacht dat de tijd rijp was... ...dat er weer eens een boek van je onder het publiek wordt gebracht. Je bent een noeste werker... ...en waar zo hard wordt gewerkt, moet iets publicabels ontstaan. Je kunt een nieuwe bundel gedichten van me krijgen... Maar dan moet je er wel voor betalen. Als jij je eisen te hoog stelt, mag je je papieren houden. Ook goud is aan een maximumprijs gebonden. Wat bied je? Hoeveel heb je in gedachten? 7000 mark. Te veel. Welk bod zet je daar tegenover? 5000 mark. Te weinig. Goed, omdat jij mijn sterrouteur bent. Kom ik je tegemoet. 6000 mark. Afgesproken. Zesduizend mark voor mijn Zo Zoveel geld heeft de grote Goethe zijn hele leven nog niet voor al zijn werk gehad. Je bent het waard. Je gedichten zijn het waard. En zeker nu ik stervende ben. Dat moet de verkoop omhoog sturen. Zo mag je niet spreken. Zo praat ik nu eenmaal. Zo is het. Je kunt nog niet sterven. Geef mij een reden om te blijven leven... Je moet je verzamelde werk voor mij redigeren. 1853. Hoe vertekend wordt Heine nog steeds afgeschilderd. Niet alleen als een stervende harlekijn die afwisselend naar de zotskolf en de rozenkrant schrijpt, maar bovenal als een woesteling die geleidelijk aan fysieke uitputting ten onder gaat. En de moraliserende pennenvoerders plegen zijn ziekte te beschouwen als een terechte straf voor een leven vol verdorvenheid. Arme Heine. Dit lijden had hem net zo goed kunnen treffen als hij de meest eerbare bourgeois was geweest in de meest eerbare provincieplaats. En zijn lijden wordt misbruikt om een schijn van authenticiteit te geven aan zijn getrompetter over zijn even dolle als wispelturige liefdesleven. Gelooft u mij? Mijn levenswijze was moreeler dan die van de meeste van diegenen die mij een amorele levenswijze verwijten. Hoe bedoelt u? Nimmer. Nooit in mijn leven heb ik een onschuldig meisje verleid of een getrouwde vrouw. Is dat niet buitengewoon vreemd? Hoeveel mannen kunnen dat van zichzelf zeggen? Hoeveel, denkt u, mevrouw Lewald? Minder dan ik zou hopen, waarschijnlijk. <laughs> Precies. En ik ben een van die weinigen. En zal iemand mij ooit geloven? Ik geloof u? Nee. U gelooft mij niet. U wilt mij graag geloven. Maar na alle berichten die u over mij gehoord hebt, kunt u dat niet meer. Hoezeer u het ook zou willen. Altijd zal er iets in u zijn dat zegt dat er in al die verhalen toch een kern van waarheid moet zitten. Nee, iedere keer als ik bij u kom, ontdek ik weer een gerucht dat niet waar is. En toch, de naam die ik heb, is sterker dan de waarheid. En neemt u nu bijvoorbeeld de reacties op mijn Roman Zero. De bundel is een succes. Ja, mijn vriend Kampen heeft er 21.000 exemplaren van kunnen verkopen... ...voor het door de censuur getroffen werd. Maar dat is toch een schitterend blijk van erkenning. Wat mij betreft is het een zeer zwak en op halve kracht geschreven boek. Er staan prachtige gedichten in. Ja, er zijn een paar goede versen. Naast zeer slechte. Bloemen naast kropsla. Maar daar gaat het niet om. Ik wilde u vertellen hoe hardnekkig de klank van mijn naam is... Ja. Wel, het overgrote deel van de recensenten heeft de bundel beoordeeld naar zedelijke maatstaven. Dat gebeurt altijd. De heren hadden het over griezelige vuiligheid, bestialiteiten, smeerlapperij. Wat een onzin. Er is niets van dat alles in de bundel te vinden. Nee, nee. behalve dan mijn naam op de omslag, begrijpt u? De naam Heine staat voor vuiligheid en dus is elke bundel van de dichter Heinrich Heine een amoreel boek. Belachelijk. Ja, het is natuurlijk een leugen dat Roman Zero amoreel is. Het zal uw lezers wel duidelijk worden. Misschien staan er een paar onwelvoeglijke uitdrukkingen in. Maar je kunt zonder moeite een bloemlezing van nog veel grovere termen samenstellen uit het werk van Luther. En wat dacht u van de Bijbel? Oh, precies. Ook het boek van de Goede God staat vol met onwelvoegelijkheden. Misschien komt het omdat de bundel geen verzameling witprentjes is geworden. U komt er niet uit te voorschijn als een zielige, bekeerde, uiterst vrome man die stervend is. Dat heb ik ook bedacht. Ik voldoe niet aan die idee van de recensenten. Ik ben geen modelbekeerling. Nee, nog steeds tegen draad. Ja, al was het maar omdat ik ze niet het genoegen wil doen om vlug te sterven. Toch schokt het me. Ik ben heel erg geschokt. In Pruis en Beieren is de verkoop en verspreiding van romaneren verboden. Dat is ook niet voor het eerst. Ik zou geschokt zijn als ze uw boeken niet meer verbieden. U heeft gelijk. Dat zou pas nieuws zijn. Dan is dat toch geen reden voor schrik? Ja, toch wel. In Berlijn en Stettin hebben ze geroepen dat mijn werk onduits is. En Joodse zwijnerij. Ze hebben er in het openbaar exemplaren van hierover verbrand. Dat schokt me. Daar word ik bang van. Waar boeken branden, branden binnen niet al te lange tijd ook mensen. 1854. Eindelijk ben ik weer in Parijs teruggekeerd. Ik heb een ongelukkige vriend in de rue d'Amsterdam opgezocht. Het is stil geworden rond Heine. Zeker nu iedereen die kon Parijs verlaten heeft... omdat er in Frankrijk een cholera-epidemie heerst. De zieke lijkt nu het laatste stadium van zijn lijden te zijn ingegaan. Naast de vertrouwde colieke defecten aan urinewegen en darmkanaal, verlammingen, speekselvloed, stuiptrekkingen en gevarieerde ruggenmergkwalen, is nu ook de geest van de zieken aangetast. Heine is altijd iets wat paranoïde geweest, maar de aanval van achtervolgingswaanzin die hij had toen ik hem opzocht, was van een mij onbekende heftigheid. Maya Beer. Giacomo Mayabeer. Juist. De rangs componist en huichlaar Mayabeer. Wat is er met Mayabeer? Hij heeft zich geschaard onder het veelkoppige leger... van dieven, plunderaars en plagiatoren. Wat is er gebeurd? Hij is sinds enige tijd directeur van de Berlijnse opera. Dat weet ik. Wel, ik had hem gevraagd om mijn dansbroer in Faust op het repertoire te nemen. En hij wil het niet hebben? Dat zegt hij. En in plaats daarvan programmeert de schurk een ballet Santanella... En ik weet voor 100% zeker... dat dit van de eerste tot de laatste danspas aan mijn faust is ontleend. Ik kan me niet voorstellen dat het weer zoiets zou doen. Ik weet het zeker, zeg ik. Maar waarom? Omdat die man een mislukkeling is... vol gekwetste ijdelheid, kruidenier literaire scheelheid en partijpolitiek bandietendom. Kom, kom, beste Heide. Maaierbeer's opera's zijn misschien wat aan de pompeuze kant... maar dat is ongeveer alles wat er tegen hem te zeggen valt. Ik zeg u dat ik hem zal breken... Ik zal hem vernietigen. Ik laat geen belediging ongevroken. Ik heb al menige opgeblazen kikker, menige gifslang, menige afstotelijke lintworm... en menig stuk misgeboord in zijn nekval gepakt en op sterk water gezet. Rustig, rustig nou. Weet u, ik heb maar een paar wensen. Een bescheiden onderkomen, stroodak, comfortabel bed, goed voedsel... bloemen voor het raam, voor de deur een paar mooie bomen... En als de goede God mijn geluk wil vervolmaken, laat hij mij dan een plezier doen dat aan deze bomen zo'n 6 A7 van mijn vijanden worden opgeknoopt. Tot tranen toe bewogen zal ik hun voor hun dood alle krenkingen vergeven die ze me bij hun leven hebben aangedaan. Ja, je moet je vijanden vergeven, maar pas op het moment dat ze worden terechtgesteld. U wint zich te veel op. Als ik in Berlijn kom, zal ik onze een om uitleg vragen. Het is een leugenaar. Wacht, beste vriend. Nu u hier bent, doen zieke en blinde mannen genoegen. Hier, dit is een nieuw gedicht. Leest u het me alsjeblieft voor. Die Freunde, die ik geküsst en geliebt, Ze hebben aan mij dat Schlimmste verübt. Mijn Herz bricht, doch droben die Sonne, Lachen begrüßt sie den Monat der Wonne. Es blüht der Lenz, Im grünen Wald der lustige Vogelgesang erschallt, Und Blumen und Mädchen, sie lächeln jungfräulich, O schöne Welt, du bist abscheulich. Da lob ich mir den Orkus fast. Dort kränkt uns nirgends ein schnöder Kontrast. Für leidende Herzen ist es viel besser, Dort unten am Stygischen Nachtgewässer. Sein melancholisches Geräusch, Das dem verliehen öden Gekreisch der in sing Singsang, so schrill und grell, dazwischen des Cerberus Gebell, das passt verdrießlich zu Unglück und Qual. Im Schattenreich, im traurigen Tal, Im Proserpinens verdammten Domänen, Ist alles im Einklang mit unseren Tränen. Hier oben aber, wie grausamlich, Sonne und Rosen stechen mich, Mich höhnt der Himmel, der bläulich und meilig. O schöne Welt, du bist abscheulich, Wat mooi, beste Heine. Wat ontzettend mooi. Dit raakt me. Lest u blijft verder. Hier hebt u een van de religieuze gedichten die ik heb gemaakt. Las die heiligen parabolen. Las die fromme hypothesen. Zoche die verdampte vragen. Ohne omschweif en lösen. Warum schleppt sich blutend, elend unter Kreuzlast der Gerechte? Während glücklich und als Sieger Trabt auf hohem Ross der Schlechte. Woran liegt die Schuld? Ist etwa unser Herr nicht ganz allmächtig? Oder treibt er selbst den Unfug? Ach, das wäre niederträchtig. Also fragen wir beständig, bis man uns mit einer Handvoll Erde endlich stopft, die Mäuler. Aber ist das eine Antwort? Das nennt ihr religiös? Ja. Ich nenne das atheistisch. Nein, nein. Dit gedicht is religieus. blasfemisch religieus. En hier hebt u een gedicht waaraan ik extra veel waarde hecht. Is stuur het me ook voor? Ik wil het graag nog een keer horen. Een wetterstraal, beleuchtend plötzlich des Abgrunds Nacht, war mir dein brief. Es zeigte blendend hell, wie tief mijn Unglück is, wie tief entsetzlich. Selbst dich ergreift ein Mitgefühl, dich, die in meines Lebens Wildnis so schweigsam standest, wie ein Wildnis, so marmorschön und marmorkühl. O oh Gott, wie muss ich elend sein, Den zie, zo ga te zo spreken. Als je om oude brechen, der Der stein, zo ga, erbaant zich mijn. Wat zijn dit voor gedichten? U heeft nog nooit dergelijke verzen geschreven. En ik heb nog nooit zoiets van een ander gelezen. Niet waar. Niet waar. Ja, ik weet het. Ze zijn mooi. Ze zijn huiveringwekkend mooi. Het zijn grafgezangen. Het is een schreeuw in de nacht. Uit de mond van een man die levend is begraven. Ja, zulke klachten zult u in de Duitse lyriek nog niet gehoord hebben. Of beter gezegd, u had ze nog niet kunnen horen. Omdat geen dichter ooit in een situatie als de mijne heeft verkeerd. Zou u wat voor mij willen doen, mevrouw Leeuwald? Zegt u het maar. Ik wil een brief schrijven aan mijn moeder. Dicteert u maar. Dank u. Op een van de tafeltjes moet een inktstel staan. Hier. Goed. Paulien, de gezelschapsdame van mijn vrouw, zal die brief uitschrijven. Mijn moeder is gewend om mijn brief in haar handschrift te ontvangen. Dicteert u maar. Lieve moeder, ik kan eindelijk goed nieuws melden. Ik heb een nieuwe woning gevonden. In de Grande Rue Batignol nummer 51. Bij het huis hoort een grote tuin vol bloemen. U hebt er geen idee van, lieve goede moeder, hoezeer de gezonde lucht en de zonneschijn mij goed doen... Gisteren zat ik onder een boom in mijn eigen tuin en voelde me beter dan ooit. Pruimenboom. Eh, eh, niet boom, maar pruimenboom. Gisteren zat ik onder de pruimenboom in mijn eigen tuin en voelde me beter dan ooit. Ik at de overheerlijkste pruimen die mij overrijp in de schoot vielen. Ik dacht aan je en nam me voor je te schrijven. Lieve moeder, mijn echtgenote laat je hartelijk groeten. Ze zei dat ik u moest schrijven, dat ze u in gedachten omhelst. De verhuizing geschiedde onder het gelukkige gesternte van het mooiste weer dat je je maar voor kunt stellen. Ik wil nog wel doorgaan. Nee, dank u. Nee, het kost me altijd zo vreselijk veel energie om aan mijn moeder te schrijven. Het zal haar goed doen. Ja. Het doet mij goed om te horen dat u gelukkig bent met de tuin. De frisse lucht en de tuin zijn echt heel heilzaam voor me. Als staat er geen pruimenboom, geen? Nee, mijn moeder is dol op pruimen. In mijn jeugd in Düsseldorf hadden we een pruimenboom. Het zal haar gelukkig maken als ze leest dat ik nu weer een pruimenboom heb. Ik begrijp het. Helaas zal dit huis in de winter nogal koud en vochtig zijn, zodat ik mij voorbereid op een nieuwe verhuizing. U hebt deze goed doorstaan. Dat geeft hoop. Mijn moeder is een oude vrouw. Waarom een oude vrouw verdriet doen? In al die jaren heb ik haar niet kunnen schrijven hoe ziek ik ben. Ik durf het niet. Dus ze weet het niet? Mijn goede Julius Kampen heeft het er verteld nadat hij hier was geweest. Hij kon niet liegen tegen haar. Sindsdien weet ze het. Kampen heeft me dat geschreven. En nog kunt u haar er niet over schrijven? Nee, nee. En zij durft mij niet te schrijven dat zij het weet. Ik denk dat ze bang is dat ze mij er verdriet mee zou doen. Ik weet niet. Het zij zo. Maar de verhuizing is goed gegaan. De verhuizing is een regelrechte aanslag op mijn krachten geweest. Het was zo vermoeiend. Daarbij heb ik onderweg een griep opgelopen die me bijna fataal is geweest. Ik moet straks weer verhuizen. Maar ik zie er tegenop. Ik zie er zo tegenop. 1855. Heine is weer verhuisd. Nu naar de avenue matignon nummer 3. Hij is zwak, maar uiterst gelukkig. Hij is eindelijk verlost van het zenuwslopende pianogetingel. Het is een rustig huis en de stilte die er heerst doet hem goed. Hij is er geestelijk beter aan toe dan een tijd geleden. Het huis heeft een balkon. En Heine kan nu af en toe een blik werpen op de Champs-Élysées. Al gaat dat moeizaam. Zijn gezichtsvermogen is niet groot meer. Uit wat hij vertelde begreep ik dat hij meer ziet dan ik dacht. Al weet je bij Heine natuurlijk nooit wat hij met zijn ogen heeft gezien. En wat met zijn hart. Ik had de toneelkijker van mijn vrouw geleend... En zag hoe een banketbakkersbediende zijn pastijtjes aanbood aan twee dames in crinoline. En ik zag een hondje dat zich pootje omhoog tegen een boom ontlastte. Toen heb ik de kijker weggelegd. Want ik merkte dat ik jaloers was op het stomme beest. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Waarom wil iedereen altijd iets... ...te zeggen hebben. Omdat het me pijn doet... ...uitzit je niet leiden? Ik... ik leid niet. Minder dan vroeger althans. Dit onderkomen is draaglijker... ...dan de vorige. Ik ben eindelijk verlost... ...van dat piano-getingel... ...en het geklos van werkmanslazen. Dat moet toch genot zijn? Oh, ik ben zo gelukkig. Eindelijk stilte. Behalve dan van Goekot... Ze roept hard, uw kokot. Ja. Weet u, ik heb haar voorgangster vergiftigd. In een onbewaakt ogenblik. Ik kon toen nog redelijk lopen. Ik werd gek van dat beest. Moordadig. Het is een van de weinige daden in mijn leven waar ik spijt van heb. Deze is nog erger. God straft onmiddellijk. En uw gezondheid? Het spectaculaire aantal van mijn kwalen is inmiddels vermeerderd met twee. Hoe kunt u het zo zeggen? Hoe kan ik het anders zeggen zonder gek te worden bij de gedachte? U heeft gelijk. Krampen. Ik heb tegenwoordig kramp in de hals, de keel, de borst. En daarnaast ademhalingsmoeilijkheden. Ik heb al een paar maal op de rand van verstikking gelegen. Afschuwelijk, het erg is dat ik door de krampen vaak nauwelijks kan dicteren. En ik ben zo afhankelijk van brieven. Krijgt u nog veel bezoek? Ja, opeens weer. De laatste weken komen opvallend veel mensen langs. De wereldtentoonstelling. Natuurlijk, natuurlijk. De wereldtentoonstelling brengt horde mensen naar Parijs. En logisch dat er zich daaronder vrienden en kennissen bevinden die even komen kijken of ik nog niet dood ben. Dat is wat u gelukkig maakt. Alle belangstelling maakt mij gelukkig. Mijn trouwe Fanny Leeuwald komt me elke dag verslag uitbrengen... over de tentoonstellingen die ze heeft gezien. U sloeg vroeger nooit de tentoonstellingen af? Nee. En nu? Stel u voor, ik heb zeven jaar geleden voor het laatste een schilderij gezien. Nooit meer, is thans mijn wapenspreuk. Dat is een vreselijke woording. Ja. Nooit meer lopen, nooit meer zien, nooit meer... Bent u al naar tentoonstellingen geweest? Ja. En? Veel religieuze taferelen. Het is opvallend hoe weinig belangstelling de Fransen zelf daarvoor hebben. Oh, dat verwondert me niet. De Fransen zijn geen religieus volk meer. Dat kun je niet aflezen aan het kerkbezoek. Op zondag zitten de banken vol. Met vrouwen is immers uitermate prettig om een onbekende de meest aangename zonde op te biechten en je daarvoor vergiffenis te laten schenken om vervolgens de verzekering te krijgen dat de goede God meer behagen schept in één boetvaardige zondares dan in honderd rechtvaardigen. Ontneem de kerk het sacrament van de biecht en u zult zien dat de pastoors voor lege banken prikken. Ik dacht dat u vrede met de kerk had gesloten. Met God. Ik heb vrede met God gesloten. Hij zal mij binnenkort de schone engel dus sturen, om aan te kondigen dat ik spoedig zal sterven. Nou, dat zegt u al jaren. Ja. God weet waarom het zo lang duurt. Waarom ik niet sterf. Waarom ik zo lang wacht met sterven. Ik wacht, beste meester. Ik wacht. Waarop? Ik weet het niet. Nog eenmaal ee mijn lebenslicht erleuset, ee mijn hertse briecht, nog eenmaal mocht ik voor de sterben om um vrouwenhoed bezeligd willen. Uw engel des doods is vrouwelijk. Ach, het is een gedicht, het is een wens, een gedachte. Ik heb altijd zo geschreven, men heeft het altijd zo gehoord. Maar of ik er echt op wacht, wat moet ik nu nog met een vrouw? Wat moet ik überhaupt nog dan de moed vinden om te sterven? Je zou het moeten zien, Henri. Witte crêpe de chine. Zo mooi. Ik was er meteen weg van. En hoeveel kost dat moois? Niet veel. Relatief gezien. Fluister het in mijn oor. Ik kan het toch ook gewoon zeggen? Schokkend nieuws breng je fluisterend. Wat voor één jurkje? Met bijbehorende hoed, parasol en laarsjes. Nee, Toe. je hebt genoeg kleren. Maar niet zoiets als dit. Nou, goed dan. Ik ga het meteen bestellen. Dan is het volgende week klaar. En dan ga ik ermee in het bois wandelen. Ze zullen naar je kijken, mijn dikkertje. Ze zullen hun hoed lichten en naar me kijken. Oh, Henri, je maakt me heel gelukkig. Het is goed. Verwacht je iemand? Nee. Ik ga wel even kijken. Mijn dikkertje, wie is daar? Een juffrouw Krienits. Elise Krienits. Ken ik niet. Ze komt voor jou. Stuur haar weg. Ze komt helemaal uit Praag. Goed dan. Even maar. Komt u maar, juffrouw. Als ik u stoor, moet u het zeggen. Wel, nee. Welkom, juffrouw. Hoe was uw naam? Krienitz. Elise Krienitz. Gaat u zitten, juffrouw Krienitz? Of is het mevrouw? Nee. Nee, juffrouw. Als je iets nodig hebt, moet je Catherine bellen. Waar ga je heen? Wandelen. Goed. Wat kan ik voor u doen? Meneer Heine, ik heb begrepen dat u Alfred Meisner kent. Alfred, ja, heel goed zelf. Meister is een van de trouwste bezoekers van mijn matrassengraf. Noemt u dat zo? Ja. Verbaast u dat? Nee. Nee. Het is een uitstekende term. Weet u dat u de eerste bent die dat zegt? Oh Ja. Ja. Hoe lang blijft u in Parijs? Dat weet ik nog niet. U moet mij nog eens een keer komen opzoeken. Wilt u dat doen? Ja. Dat zou ik zeer op prijs stellen. En wat wilde u weten over Meisner? Zijn adres. Ziet u, ik ken Alfred al heel lang. Maar we zijn elkaar uit het oog verloren. Hij is op het ogenblik niet in de stad. Heeft u zijn adres? Ja. En ik wil het u ook geven... Dank u. Op voorwaarde dat u iets voor mij wilt doen. Zegt u het maar. Ik kan zelf niet meer schrijven. U wilt mij een brief dicteren? Ja, aan mij Ik weet dat je geen avonturierster bent, Elise. Al zullen velen zeggen dat je parasiteert op de roem van de arme Heine... Ja, ik denk dat jullie twee gelijkgerichte naturen zijn. Maar waarom zoek je bevestiging bij mij? Jullie zijn beide oud en wijs genoeg om te weten wat jullie voelen. En wat kan iemand tegen een relatie tussen jullie twee hebben, als jullie van elkaar houden? Hoewel het me niet helemaal duidelijk is geworden wat jullie samen delen. Probeer in elk geval de arme Mathilde zo min mogelijk te kwetsen. Heine heeft ooit gezegd dat geen vrouw zoveel liefde en zelfopoffering is als een Française. Zeg hem namens mij dat ik er nu meer dan ooit aan twijfel. Groet Heine van mij. Je Alfred Meissner. Je moet hem in je volgende brief vragen of hij het goed vindt dat je dit aan mij voorleest. Dat vindt hij goed. Vraag het hem toch maar. Dat zal ik doen. Heb je dat echt gezegd? Over vrouwen? Ja. En ik blijf erbij. Alleen Fransaises kunnen zich zo opofferen. Zou jij hiernaast kunnen zitten? Als je wist dat er een meisje naast je man zat... met wie hij een diepe liefde deelt. Ik weet niet. Mijn dikkertje kan het. Ja. Kom bij me zitten. En laat me je hand vasthouden. Mijn kleine vlieg. Soms begrijp ik je niet. Je ziet bijna niets meer. je vingertoppen zijn haast gevoelloos. En toch weet je dat het figuurtje op mijn ring een vlieg is. Ik begrijp het ook niet, mijn moesje. Maar het is zo. Kun je daarmee tevreden zijn? Ja. Mijn moesje. Zal ik je straks voorlezen? Ja. Uit Shakespeare? Ja. Jij houdt van Shakespeare. Ja. Ik vind het mooi. Ik ook. Weet je... De goede god claimt ongetwijfeld voor zichzelf de eerste plaats onder alle schepselen. Maar Shakespeare is zonder meer een goede tweede. En op welke plaats kom jij? Ik hoop de derde. Maar dat hangt er vanaf of de goede god mij mijn jeugdzonde kan vergeven. Ik heb nogal wat onaardige dingen over hem gezegd. Hij zal het je vergeven. Je hebt zulke mooie gedichten geschreven. Ja. Er zaten een paar goede bij. Naast hele slechte. Bloemen naast kropsla. Dat heb je alles gezegd. Tegen jou? Nee. Tegen Fanny Leewald. Alles wat jij zegt wordt bekend. Ja, natuurlijk. Daar komen ze voor. Sommigen komen ook uit vriendschap, maar allemaal komen ze om te horen. Om de parels van mijn lippen op te vangen. Ik vertel niets tegen anderen. Nee, maar jij komt daar niet voor. Jij komt voor mij. Niet voor de dichter. Niet? Ja, ik kom voor jou. Blijf bij me, mijn kleine moesje. Vroeger durfde ik niet te sterven. En sinds ik jou ken... wil ik het niet meer. Leef dan. Het uur nadert... Ja. Ik zou zo graag een gezonde man zijn. Je beminnen als een man. Het is goed zoals het is. Ja. Ja. Het is goed zoals het is. Ik ben tevreden. Ik ook. Zou iemand... begrijpen wat ik voor je voel? Ik begrijp het. Maar anderen? Er zullen altijd mensen zoals wij zijn. Die zullen het begrijpen. Maar de anderen... Die begrijpen het niet. Nee. Die begrijpen jou niet. Nee. Wat doet dit ertoe? Niet veel. Ik zou zo graag willen dat ze het begrepen. Dan heeft het zin gehad. Mijn leven. Dan heeft mijn leven zin gehad. Stil nou maar. Ja, Laten we zwijgen Dag Heinrich Ben je daar eindelijk Het spijt me Ik had een darmkataan ik, ik heb de hele week in bed gelegen Het spijt me Vergeef me Kom bij me zitten Alsjeblieft Kom, doe je hoed af, zodat ik je beter kan zien. Zal ik je ooglid ophouden? Ja. Mijn kleine moesje. Het is zover met me. De dokter zei... Iedere aanval kan de laatste zijn. Je moet nu elke dag komen, moesje. Zul je dat doen? Ja. Ja. Je zult het doen. Zwijg nu. Laat me bij je zitten. Zo. In rust. Ja. In rust. Goedemorgen, Catharine. Dag, je Elise. Hoe gaat het? Slecht. Hij heeft gisteren acht volle uren gewerkt. Ik heb hem nog gewaarschuwd. Ik zei, meneer Heine, als u zo hard werkt, zult u dat morgen moeten bekopen. Maar hij wilde niet luisteren. Ik heb een briefje voor u. Oh? Alsjeblieft. Liefste, kom vandaag donderdag niet... Ik heb de afschuwelijkste migraine. Kom morgen. Vrijdag. Je leidende. H. H. Vrijdag 15 februari 1856. Geen verbetering.